is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, het is een beetje een kort, uh, kort nachtje eerlijk gezegd hoor. Boe. Even... Ja, in je gaan. Nou, kijk, als je jurylid uh, bent uh, van, van een on-air talented. mag ietsjes zachter hoor, eerlijk gezegd. Want ik kom af en toe niet onder me... On... Mag het... Mag het? Ja, iets die mijn mu muziek de achtergrond even wat zachter. Juist, juist. Kijk, ja, dat is van al van al al al wel, al wel al wat prettig. je die oortjes in hebt en nu moet hij meeluisteren. Ja, dan moet ik meeluisteren. Uh, maar uh, goedemorgen, goedemorgen Zandvoort, goedemorgen, Zandvoort uh, vandaag. Uh, misschien dat we zo direct nog even breed uh, worden onderbroken door de, de reclame. Het zou zomaar kunnen. Wat uh, gaan we doen Ben? Want jij hebt het lijstje. Ja, ik ben hier met gezwinde spoed heen gegaan. Want ik stond vanmorgen in de file bij de remise voor de zakken compost ja. op te halen. Daar gaan ja. iedereen nog één tot half één. Maar wij zitten hier in Hotel Hoogland waar iets van hartje welkom is. Ja. Wat gaan we doen? Om 10 over 10 beginnen we met Andrea Laarhuis. Andra, Andra Laarhuis. sorry. Ah. Ik heb gelijk aan de overkant, kwaad naar me gekeken. <lacht> Sekirin, volgende Ai. week. Zo wakker was ik wel. Dat is mooi. Ja, hè? Volgende week hebben we twaalfduizend mensen ingeschreven voor de Sekirin derde editie. En daar gaan we het eens uitgebreid over hebben. Dan om 5 voor half elf. Open dag yoga is op 27 maart. Dat is volgende week zaterdag. En Bianca van Zijderveld gaat ons daar meer over vertellen. Dan komt Mieke Tapé vertellen over het muziekpaviljoen midden in het centrum, Raadhuisplein. Wat gaat er gebeuren? Nieuwe voorstellingen. Ja. We gaan het zien. Nou, dan het tweede uur. Uh, het bestuur van het Zandvoorts Mannenkoor. Kijk, daar is de reclame. Wacht even. Ik op naar een nieuw. Oh, nee, hey, de reclame is weer weg. Goed, uh, dan is er iemand uh, kennelijk in de studio uh, bezig om dat uh, ding dicht te doen. Ik hou weer gewoon verder. Nou ja, Bestuur Zandvoorts Mannenkoor komt om tien over elf langs. En dat is in de personen van Ippe Brune en Nanning de Wit. Want ze zijn op zoek naar mannen. Dat is meestal bij mannen. <laughs> ja. Maar goed, het is natuurlijk ook weer tijd voor het Kerkpleinconcert. En uh, Johan Beerpot komt ons vertellen over de zeer speciale uitvoering die uh, zondag gaat plaatsvinden. En heel zandvoort op de fiets. Dat is het uh, streven. En Steffen van der Pol van uh, de Sportservice Noord-Holland, uh, eigenlijk Sportservice Heemsteen en Zandvoort, komt daar natuurlijk over vertellen. Het gaat om een wereldrecord. Het gaat om een wereldrecord. Oh, dat is heel erg uh, gezellig. Zal ik nu niet in deze toestand uh, dat gaan doen? Want ik zei al, gisteravond uh, was er een uh, talentenjacht. Ik was een uh, van de juryleden. Dus het is toch altijd wel heel uh, leuk om en dat te gewonnen? Doen. Marijn heette. Uh, persoon. Wij, tenminste, wij als jury hebben hem aange okay. aange aangenomen als zijnde uh, de winnaar. En uh, er was dan ook nog een, een tweede man. Er komt een Haringkar voorbij het met een zeefkist. Arlenberg. Ik word van alle kanten worden we blaag. Maar uh, de tweede prijs die, uh, was voor een, uh, een jongen uit uh, IJmuiden. A Julian heette die. Dus uh, dat was een beetje in de notendop gisteravond. Eigenlijk vannacht. En dan kom je ook nog eens een uh, stand-up comedian tegen onder de naam Kees van Amstel. Nou, dan weet je het wel hoe laat het gaat worden. Dus, uh, goed, uh, zo uh, worden we weer van alles en nog wat uh, uitgedeeld. Ik denk dat er nu ook een stand-up comedian binnenkomt. Ja, uh, nou maar de, die, heet Orland <laughs> ja, <laughs> die, die heet Orland Berg. Volders uh, van de Grote Prijs van Zandvoort, daar gaan we het straks even over hebben. Grote Prijs van... Hier? Nee, we, we, we moeten nog even noemen van wie hier allemaal meewerkt aan dit uh, programma. Want we zitten hier tussen 10 en 12 in Hotel Hoogland ah, bij uh, Flores ah, Binnen, uh, techniek, hij is niet uh, George van Dam. Nee. Maar wel Pascal van der Beek. Daarom.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 het aantal deelnemers. Ik kreeg van de week een bericht dat het over de 12.000 gelopen was. Of tegen de 12.000 aan. Hoe is dat verdeeld, die 12.000? Want je hebt een strandloop, uh, strand, circuit en uh, dorpsloop. Ja. Op het circuit wordt gelopen door een aantal mensen. Hoe is het ongeveer de verhouding, de getallen? We hebben... Uh, het zijn 12.000 deelnemers. Daarvan uh, lopen er zo'n... Ik ga uit van zo'n 8.000, die lopen de 12 kilometer...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 En dan hebben we nog de kidsrun. En kinderen kunnen zich op de dag zelf nog inschrijven voor die uh, de, Het scholenkampioenschap uh, is uh, moeizaam gestart, drie jaar geleden. Er waren geloof ik twaalf scholieren die meerenden. En het zijn nu twintig teams. En een team is vier personen. Ja, vier tot vijf. Ja, dus dat, is, uh, uh, dat groeit net zo hard mee als uh, de rest van de lopers. Het groeit hard. Er wordt al zachtjes gefluisterd dat zand voor de klassieke gaat worden. Ja. Uh, Egmond is afgelast vanwege het slechte weer.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 Een rondje door het dorp en dan weer terug. Ja, ja, Maakt je, dat het een beetje ook... het, ja. het, het, het, het unieke van Zandvoort... om zo'n loop te houden? Kijk, je haalt eigenlijk van alles... van zand, alles wat, al het goede van Zandvoort... Mm -hmm. heb je in die loop. Ja. Je hebt de rondje circuit, je hebt, zand, uh, je hebt het zand Land. van het strand... je mm -hmm. hebt de boulevard... je hebt het centrum... Dus en je, je hebt het centrum?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 Zij komen hier televisiebeelden maken. niet Het wordt niet live uitgezonden. Maar ik geloof zondagmiddag om kwart over vijf. Bij de eerste nieuwsverzending. Ja, en dan tijdens herhalingen nog. En zelfs op maandag nog. Dus mensen kunnen zichzelf... Want je kan in heel Nederland de Noord-Holland ontvangen. Ja, je zou jezelf kunnen lopen. Want er komen echt een sfeerreportage maken.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 Ik ben vorig jaar wel bij de evaluatie ik was, geweest. Ik was vorig jaar met zwangerschapsverlof... Uh. Kijk. <laughs> <een tijdje. laughs> dus het wordt toch een familie-evenement. <laughs> <Doe maar dan. laughs> Ook de allerkleinste. Ja, uh, nou, okay. Bijvoorbeeld is daar uitgekomen dat de Kerkstraat te glad is. Te glad? Dus die, die, die gele stenen zijn te glad. Vandaar dat ze nu... Wagenmakerspad uh, naar beneden gaan. Van, uh, er kwam bijvoorbeeld uit dat uh, de hoek bij het raadhuis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 de Zandvoortse golfclub Zondermond. Wat, wat gaan die daar dan doen? Die gaan staan? daar uh, <laughs> dingetjes neerzetten zodat je kan putten, chippen enzovoort. Je kan daar gewoon eens even ruiken aan de golfsport. Oké. Okay. Dan uh, naast het Zandvoorts Museum om half twee begint de fittest Quattro BD. Fit test. Daar kan je dus ja. je, uh, kijken hoe fit je bent. Oh, Dan voor <coughs> iets voor mij. Nou, ik, ik heb goede conditie. Dus wat dat er gaat, uh, gaat het helemaal goed. Dan iets heel speciaals. Vanaf half drie...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 Ja, we hebben een groot bestand met vrijwilligers. Dat zijn mensen die altijd voor ons klaarstaan. Die graag willen helpen. Oké. Okay. Nou. Nou, uh, wij hebben zin in Zandvoort. <laughs> ja, ja dat, Daar is dat is een hele mooie. Ja, ja, ja. Je lijkt op de burgemeester. Ik dus. <laughs> <laughs> weet zeker dat die zit te luisteren. Dus die denkt, hier ben ik wel weer erg blij mee. Ja, die sluit zijn betoog uh, ja. ook altijd af met zin in Zandvoort. Zandvoort. Maar wij hebben natuurlijk ook zin in Zandvoort. We gaan er met z'n allen weer een hele leuke zondag van maken. Uh, Andra, bedankt.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 His name. I just want to let you know that he's mine. Uh, het is inmiddels drie minuten over half elf. En aangeschoven is Bianca van Zijdeveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Um, want uh, je bent verbonden aan Vedic Touch. Ja, dat klopt. Beetje een moeilijke naam, maar er zit Hij heel veel achter. staat uh, ja, Was het goed uitgesproken? Het was goed uitgesproken. Fantastisch. Maar, maar, maar als ik het. Het lijkt wel fonetisch. Het is zoiets als a of Touch.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 Die baan die ik heb en waar ik zoveel stress mee heb, is dat eigenlijk nog wel iets voor mij? Mm -hmm. En dan ga je een andere kant op kijken. Nee, de kant zou, op. Ja, zou zeggen? dat te, te, te keren zijn, denk je? Als je, als je dat, um, dat ik zie, geloof ik, het wel, ik want ik, ik ben er een voorbeeld die... van. Ja, maar, <laughs> Ja. En, en, en, een paar zinnen terug had je het erover dat uh, deze maatschappij en hoe, hoe we er hierin staan. Maar als ik er eens uh, naar kijk.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 Ja, en ik zeg dan, je moet keuzes maken. Of je mm -hmm. moet, uh, ga eens keuzes maken. Want vroeger was dat oh. ook niet zo. En we waren toch wat happier. Maar we gingen niet twee keer per jaar op vakantie. We hadden het lekker met ons gezinnetje. Ja, ja. Dus weer terug naar de basis ja. eigenlijk. Daar komt het d -d op neer. Het je, je, je, het wat, je slaat eigenlijk wel een beetje de spijker op, op, op zijn kop, wat dat er gaat. We zijn te gewend, denk ik. Het is a maar ik denk dat als je gestrest bent, omdat je dus twee of drie keer...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 Ik wil gewoon mijn leven relax, zo relaxed mogelijk leiden en ook zo oud mogelijk worden. Ja, uh, Want dat is het, dat is mijn telefoon. Te <tie> ja, ja, je wordt gelijk aan. Laat me gaan. Dus, wordt gelijk Bianca beeld, maar van, van Zuiderveld is niet uh, bereikbaar, zit gewoon nu met ons te praten. Dus als diegene die nu met de telefoon zit, vergeet Hoppa. het maar. Is vergeet het maar. Uh, ja. Goed, Maar je was met een heel mooi verhaal bezig. Dus... Um,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 Dit is een vervolg daarvan, alleen een beetje een andere insteek. Ik proef je toch een klein beetje lichte stress? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, nee, nee, nee, nee, nee. ik, doe, ik doe wel veel, maar um, ik heb een baan op kantoor en het is mm -hmm. mijn doel om uiteindelijk helemaal voor mezelf bezig te zijn ja. en mijn eigen tijd in te kunnen delen. En maar, je, je ziet, je ziet maar ik de heb stoor. wel al balans. Oké, okay, maar door je, op je, ziet, kantoor. je ziet de toch, je hebt kantoor.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 En tussendoor is er natuurlijk alle tijd om informatie te vragen of om jezelf op te geven voor de reguliere lessen die op 12 april gaan beginnen. En waar zijn die? Ook in het, ook in het gemeenschapshuis. Gemeenschap, het is allemaal lekker uh, centraal, het ja, ja, precies. Dat heb ik bewust gedaan, ja. zodat het voor iedereen te bereiken is. En die lessen uh, die vinden plaats van 7 uur tot kwart over 8 en van kwart voor 9 tot 10 uur.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 Helemaal en dat uh, spellen, dat uh, doe ik straks dan wel. Heel veel uh, muziek. <laughs> dankjewel. Dankjewel.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 Even over de inhoud. Ja. Wat heb je allemaal uh, zo al staan voor het komende seizoen? Um, wat ik net al zei, ik probeer. Ik heb een paar. Uh, uh, een greep er even uit. Even een, een greep eruit. Uh, de Thijstenband die komt weer. Uh, Anstuin, de Amsterdamse. Um,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 Wat mag dat zijn? Ik weet van niks. Ik weet wat ik lees het nu net op jouw paard. Ja, nou, het grappige is, grappig is... Ik weet ook nog van niks. Oh, ja, nee, nee. Ik, weet, ik eens, weet... We zijn daar... Uh, uh, uh, uh, ik ben benaderd om te kijken... of dat uh, uh, dus in het muziekpaal van Jum op die datum kon plaatsvinden. En uh, dat is nog niet helemaal uitgewerkt... heb ik begrepen. Maar ik heb in ieder geval... die datum daarvoor uh, gereserveerd. En dat is, misschien... kan dat nog veranderen. Uh, niet qua datum, ja. maar qua, qua inhoud... Op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 Ik nee. moet twee keer te vallen, want nee. daar woont op het vlakbij. Uh, <laughs> dus uh, Kees, als je, nou, als je zit te luisteren, als ja. je zit te luisteren. Ik zit je niet naar uh, <laughs> Nou, misschien is Kees voor volgend jaar en ook ja, een leuk. Nou, dat hij dat zou, ik, denk, ik denk als je hem vraagt, zou hij het nog doen ook. Dus. Okay. Hij is uh, bij uh, hij zit bij Comedy Train.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 hoop op, laat ik okay. zo zeggen, Goed, uh. dan, <coughs> dan zag ik ook iets anders Ja, ik, uh, Papa ik Papa heb, toch iets... heb ik iets. Na nou, Papa Luigi zag ik al inderdaad ook ja, ja, staan ja, ja. Ah, die, die moet volgens mij toch wel, wel wat mensen gaan trekken ja. absoluut, ja. Ja, ja, ik moet ook zeggen dat ze, uh, uh, zonder mijn eigen voorkeuren uit te spreken ja. natuurlijk ontkom je daar natuurlijk nee, toch niet nee, helemaal nou, met, aan nee, nee, nee. wie Want ontkomt je zelf... er nou aan Papa nee, nee, nee, nee, Luigi denk nee, nee. ik dan nou, buiten, is... dat, buiten <laughs> dat, maar ik vind, ik, ik, ik, ik moet natuurlijk niet mijn eigen, uh, ik kan niet alleen maar aan mijn eigen voorkeuren denken, dus ik probeer gewoon voor iedereen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 Met jury en noem maar ook. Met jury, ja. ja. Dan worden weer partytinten neergezet. Nou ja, en wanneer wordt het afgesloten, het uh, muziekpaviljoen seizoen? Want uh, dat is ook... Uh, wat is de uitsmijter? De uitsmijter is uh, 19 september. Ja. Uh, we hebben dit jaar gekozen om de maand oktober dus niet meer... Uh, te doen? te doen omdat het gewoon te koud bleek. Gitaristen zaten echt met blauwe vingertjes en en nee, dacht ik al helemaal uh, ding. Ja, nou, chocolademelk maar dan ja, warm. Ja, ja. ja soep, Ja. ja. ja drum. Dus drum. we hebben nu gekozen voor eind, eind september en we sluiten af met op 19 september met Oostfluor. Dat zijn uh, uh, ze hebben zelf de kreten uit Oostfluor. U weet wel, de 14e provincie. En dat zijn uh, drie leuke meiden die uh, een, een leuke act, een muzikale act uh, uh, met verven brengen in het muziekpavillon. Dus daar sluiten we mee af. 19 september. Wanneer is de eerste uh, optreden? Uh, de eerste optreden is, uh, het echte optreden in het muziekpaviljoen is op tweede paasdag, 5 april. Dan beginnen we met de Plukkers, die inmiddels ook al een beetje thuis zijn in Zandvoort. Leuke act. En dan het echte programma, zeg maar, op uh, zondag 2 mei, dan gaan we...